De zaak Breivik wordt in totaal door vijf rechters behandeld. Drie daarvan zijn lekenrechters. Vandaag is de tweede dag in het proces tegen de Noorse massamoordenaar. Op dit moment legt Breivik uit wat zijn motieven waren... voor die massamoord van vorig jaar. Die uitleg wordt niet op tv uitgezonden.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 Volgens Vectis, het informatiecentrum voor zorgverzekeraars, komt de stijging door de grotere verschillen in de premie voor de basisverzekering. Mensen tussen de 18 en 35 stapten het meest over. Van hen deed 9 procent dat. En ook zijn er regionale verschillen. In de Randstad stapten verzekerden vaker over dan in Zeeland en Friesland.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 Eerder uit onder andere Microsoft-oprichter Bill Gates al kritiek op het Nederlandse voornemen. Dan het weer nog van het westen uit meer bewolking. En vanmiddag regen, vrij veel wind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen zon en buien en ook maximale graad of 12. Amw verkeersinformatie Er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Zoetermeer staat 2 kilometer, want de weg is daar dicht. verkeer dat daar nu staat kan daar langs via de af- en oprit. Moet je nog vanuit Utrecht naar Den Haag de kaart beste omrijden... door bij Bodegraven de weg te kiezen langs Alfa aan de Rijn. Dan rij je om via de N11 en de A4. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Zometeen zitten hier de ouders van Michael Komen... die vorig jaar mei door een agent werd doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie wil de agent niet vervolgen, dat bleek gisteren. Maar de ouders willen dat dat wel gebeurt. De agent handelde volgens hen wel degelijk verwijtbaar. En ze willen dat de rechter oordeelt. Zometeen een verhaal. En hebt u toevallig een groot rijbewijs? Dat vraag ik omdat vandaag de bedrijfsautorij begint... In het komend uur een verslag van de nieuwste roadtrains en asfaltrockers. En hoe gaat het eigenlijk met DAF en Scania? Ik heb het ook over het effect van de sociale media in Centraal-Afrika. Want ook daar hebben veel jongeren tegenwoordig een smartphone... en ze Facebooken en Twitteren er dan ook lust op los. Anthropologe Mirjam de Bruin gaat nu onderzoeken wat daarvan het effect is. Leidt dat bijvoorbeeld tot een Centraal-Afrikaanse lente? En wilt u er allemaal plaatjes bij? Surf naar gids.fm. Over twee weken voert Maastricht de veelbesproken wietpas in. En vanaf dat moment mogen alleen Nederlandse blowers in de koffieshop hash en wiet kopen. En dat heeft gevolgen voor de buurlanden. Belgische gemeenten nabij Maastricht willen nu extra agenten inzetten om eventuele drugsoverlast op straat te beteugelen. Ik heb aan de telefoon de burgemeester van de gemeente Laanaken, Marino Keulen. Dag meneer Keulen. Ja, goedemiddag. Waarom denkt u dat de overlast in uw gemeente zal toenemen na de invoering van de wietpas door de gemeente Maastricht? We zijn op onze hoede. we hopen dat dat niet gebeurt. Maar uh, door het feit natuurlijk uh, dat alleen nog Nederlandse ingezetenen terecht kunnen in die coffeeshops, vrezen wij dat een stuk illegale drugshandel zich zou kunnen verplaatsen naar de Belgische grensgemeenten. Bijvoorbeeld Lanaken, Riemst, Voeren en Visee. En vandaar dus dat wij extra landelijke politieondersteuning vragen aan de Belgische regering. U kan die agenten niet zelf leveren? We hebben uh, wat dat betreft uh, sterke politiekorpsen. Als we dat zelf zouden moeten doen, helemaal alleen, dan moeten we ander politiewerk laten liggen. Wat dan ook weer jammer is, het zou dus een stuk makkelijker gaan als we daarvoor vanuit de federale politie, wat jullie de landelijke politie noemen, zouden extra assistentie krijgen. Voor Laanaken zou je bijvoorbeeld een vijftal extra agenten volstaan, bijvoorbeeld voor voertuigencontroles, maar ook bijvoorbeeld om uh, onze lokale recherche... om die extra te assisteren. Heeft u veel gebruikers binnen uw gemeente -grenzen? Nee, dat uh, valt eigenlijk mee hoor. Dat zijn enkele tientallen. Dat is eigenlijk heel beperkt. Wij zijn vooral transitgebied, doorgangszone. Dus in de gemeente zelf is dat geen echt groot probleem. We zijn gewoon beducht voor het feit dat... Uh, ...voor een stuk de Fransen, de Belgen, de Duitsers... ...die vroeger in Maastricht en omgeving terecht konden in de coffeeshops... ...dat die nu gaan proberen een stuk illegale drugshandel op te zetten... ...in de nabuurgemeente van Maastricht. En dan zit je bijvoorbeeld in België, in Lanaken. En u vreest ook de drugsrunners? Uh, die ook, uh, daar zijn we dus mee uh, vertrouwd... We, voeren daar ook geregeld acties tegen. Nu Maastricht en ook want het gebeurt in de drie zuidelijke Nederlandse provincies, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, dat eigenlijk nu die nieuwe regeling in voge treedt vanaf 1 mei. Enkel de Nederlandse ingezetenen die nog terecht kunnen in de coffeeshops. We hopen dus dat eigenlijk dat ondertussen wijd verspreid is die informatie en dat voor een stukje die drugsrunners en die drugshandelaars naar elders uitwijken. Ik besef ook dat dat een stukje hypocriet is, maar dat we op die manier toch van dat probleem binnen onze gemeentegrenzen dat we daarvan gespaard blijven. Nou ben ik al een tijdje niet meer in Lanaken geweest, maar hebt u ook eigen coffeeshops tegenwoordig? Nee, we kennen dat niet in België. In België hebben we eigenlijk een wetgeving die toelaat dat mensen inderdaad een joint voor eigen gebruik en een bezit mogen hebben, maar de bevoorrading is niet geregeld. Dat is eigenlijk een fenomeen wat vergelijkbaar is met Nederland. Dat is wat jullie noemen de problematiek van de achterdeur. De bevoorrading is eigenlijk niet geregeld. Dat is voor een stuk in handen van ook criminele circuits. Je zit ook met een probleem dat de zogenaamde softdrugs vandaag door de verzuivering van de opiaten, bijvoorbeeld van de marihuana, eigenlijk feitelijk harddrugs is geworden. Daar zijn toch zo'n aantal problemen die met het fenomeen shops en met drughandel toch ook gepaard gaan... Eh, waar wij als burgemeester natuurlijk moeten bezorgd voor zijn. En wat vindt u eigenlijk van die invoering van de Nederlandse wietpas? Daar staan de Belgische grensgemeenten voor 100% achter. En we hopen dus dat Ivo Opstelte eh, jullie minister van Veiligheid en Justitie daarop doorzet. Eh, wat dus eigenlijk nu betekent in eerste instantie enkel de Nederlandse ingezetenen vanaf 1 januari 2013 de beperking per shops. Tot 2000 clubleden, zo heet dat bij jullie in het jargon. En dan vanaf 1 januari 2014 wordt dat beleid over het grondgebied van heel Nederland uitgesmeerd. Wij vinden dat goed. Wij hopen dat daardoor eigenlijk voor een stuk de drugshandel afneemt. Om ...van verminderde omzet, dat een aantal coffeeshops de deuren moeten sluiten... ...en op die manier minder drugshandel eh, bij ons in de omgeving. Dat is eigenlijk iets waar elke burgemeester op hoopt, eh, van droomt. En dus wij staan 100% achter de invoering van die wietpas. En toch bezigde u net het woord hypocriet. Wat is dat dan hypocriet? Ja, omdat... Eh, Juist omdat ik ben daar ook eerlijk genoeg in ben om dat toe te geven. Omdat we natuurlijk, zowel in Nederland als in België, iedereen beseft dat iemand die een joint rookt of in bezit is van enkele joints, dat die niet thuis hoort in de gevangenis, Dat weten we allemaal. Maar we hebben daar de bevoorrading niet rond geregeld. En dat is ook een heel probleem, omdat je daar met een stuk criminele circuit zit. Je zit daar met de verslavingsproblematiek. En dat is eigenlijk het hypocriet, omdat we dat eigenlijk wat dat betreft ongeregeld hebben gelaten. En, en ja, als ik u zo beluister, dan denk ik niet dat u de eerste Belg bent die voor legalisering is. Nee, ik ben daar ook tegen. Ik vind het eigenlijk ook een beetje vreemd. We hebben een hele strijd gevoerd tegen de sigaretten. Bij ons mag je in de cafés niet meer roken. Ik ben zelf 22 jaar roker geweest, dus wat dat betreft ben ik een bekeerde zondaar. Maar Omdat je kunt ze nog wel kopen, hè, die deurde. sigaretten. Dus, uh, je kan buiten gaan roken. Je kan ze nog wel kopen in België. Dan zijn ze nog een ja, beetje goedkoper dan zeggen, in Nederland. Voeren we om begrijpelijke redenen de strijd tegen de sigaretten en alles wat dat betekent aan nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en voor de gezondheid van de roker en zijn omgeving? En aan de andere kant zouden we dan de drugshandel vrijlaten. Dat vind ik ook dat dat niet ruimt. en vandaar dat ik dus tegen de legalisering ben van drugs. Ja. De burgemeester van de gemeente Lana, ik heb een steenwoord op afstand van Maastricht, Marino Keulen. Hartelijk dank en een goede reis ja, verder naar Brussel, want daar bent u naar op weg om te ja, pleiten voor die file. extra agenten. U staat aan de file, nou. Ja, dat delen we ook met Nederland. Het allerbeste. De, Gids. de Amsterdamse raai staat vanaf vandaag weer op zijn kop. Of liever gezegd op wielen, want het is tot en met zaterdag bedrijfsautoraai. Dat is een goed moment, kortom, om eens te kijken hoe het ervoor staat... met de vernieuwing in het Nederlandse wegtransport. Voor ons is daar verslaggever Jan Peels met autojournalist Wim oude -Weernink. Jan, hoe is de sfeer? Nou, om 11 uur zijn de deuren open gegaan en ik moet zeggen, er stond een enorme drom mensen voor de deur die allemaal die nieuwe vrachtwagens willen gaan aanschouwen. Want uh, ja, er staat van alles uh, aan uh, bedrijfswagens hier, van groot, extreem groot tot uh, kleine lichte bedrijfswagentjes, elektrische bestelwagens onder andere, en ook uh, hybride trucks, hè. je kent ze wel, uh, de hybride auto's die half op elektriciteit en half op brandstof uh, rijden. Nou ja, dat zijn zo'n beetje de nieuwe trends die je hier kunt zien op deze bedrijfsautorij. Um, de deuren zijn net open, heb ik al gezegd, maar vanmorgen mocht ik al even samen met Wim uh, vooruit uh, gaan kijken hier uh, in de zeven hallen die er zijn en ook het buitenterrein. We begonnen in het, uh, klassiek, op het klassieker plein in uh, hal 4. Daar staan dus allerlei oude auto's. En wat heel aardig was, bleek ineens dat Wim Oudewerning, onze eigen autojournalist, vandaag hier ook een beetje zijn eigen feestje aan het vieren is. Nou, Willem Provisat, ik uh, hoorde dat het voor jou een bijzondere dag is vandaag. Ja, het is precies 50 jaar geleden dat ik naar de bedrijfswagenrij ging. Dat was de eerste keer dat ik naar de rij ging. 14 jaar, de trein naar Amsterdam, lijn 4 naar het Europaplein. Want ik wilde die DAF 2600 zien, want dat was eigenlijk de mooiste... Druk op dat moment. En zo gaat het hier eigenlijk over de nieuwste producten, maar we beginnen bij iets wat 50 jaar oud is, Wim. Ja, wat toen nieuw was, waar ik toen echt speciaal voor naar de rij ging, dat staat hier nu en ik moet zeggen, een perfect gerestaureerd exemplaar. Nou liepen we hier net naartoe en toen zei meneer Appels van de DAF, ja, ik, ik hoorde van Wim zijn feestje, dus we moesten die wagen hier wel neerzetten. Ja, natuurlijk. Ik had, uh, ik had Wim een paar weken geleden aan de lijn en zei: Rob, ik ben dit jaar uh, op de rij, ik kijk er naar uit dat dat wordt mijn 50ste. Toen dacht ik van ja, nou moeten wij zorgen dat er natuurlijk ook een 2600 staat. Dat was echt een stem van de tentoonstelling, omdat het een hele revolutionaire truck was... met een groot glasoppervlak, een hele hoekige cabine. Dit was een van de eerste trucks met een, een echte slaapcabine... waar je ook echt in kon slapen. Zo, hier konden de echte vrachtwagenchauffeurs hun vingers beaflekken. Dit, dit was uh, het neusje van de zalm. Hij staat hier heel mooi, uh, nog uh, geel in de lak. Beetje ouderwets natuurlijk, maar we gaan op naar de nieuwe technieken, Wim. De nieuwere technieken die zitten natuurlijk ook in de, in, in, in de, in de chassis, in de, in de cabines, in de transmissies automatische transmissies. Maar het belangrijkste is dat vanaf 1 januari 2014 komt de Euro 6 uitlaatgasnorm... Europees in werking. Wat minder CO2 mag hè? Uh, Niet alleen minder CO2, maar vooral ook schonere uitlaatgas. En minder fijnstof. Uh, daar zit een hele gecompliceerde zeg maar nabehandeling op. En dat is een uh, techniek die je hier op deze bedrijfswagenraai eigenlijk overal ziet. Uh, in aanloop naar de introductie op de markt ook. Uh, je ziet het hier bij DAF, je ziet het aan de overkant bij Scania, staat het ook aangekondigd. Iedereen is daarmee bezig. En dat is erg belangrijk voor het milieu, dat dat ook doorzet. Maar goed, 1 januari. 2014 is het wettelijk verplicht in Europa. Nu staan we in Amsterdam uh, bij een Nederlandse wagen. Nederland doet het goed op het bedrijfsautogebied, uh, uh, Nederland doet het goed. Natuurlijk, DAF is uh, uh, op het gebied van de zware trekkers marktleider in Europa. Marktleider in Nederland met alle trucks. Ook, uh, ook in België in de truckmarkt, uh, marktleider. Hebben die geen last van de crisis? Uh, nog niet zo als in Zuid-Europa. Het is... Uh, Parallel aan wat er in, in de personenwagensector is, is dat de markt behoorlijk teruggelopen is. Het personenwagensector 7 ,7 de personenwagensector 7,7% het eerste kwartaal. Bedrijfswagens nog iets meer in Europa, maar de verliezen zitten voornamelijk dus in Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland. Zelfs in Duitsland een procentje. In Nederland nog niet. Maar dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nou, lopen we hier in de, de rij. Uh, het is uh, wat kleiner dan dat vroeger was, hè? Ja, het is, het is duidelijk kleiner. Het is vijf jaar zelfs uh, dat er geen bedrijfswagen tentoonstelling is geweest. Uh, dat zegt ook wat, hè? Dat zegt ook wat. En dat heeft te maken met het feit dat het natuurlijk een vakbeurs is. En dat, uh, uh, zeg maar, vroeger ging de, de transporteur met zijn mon, uh, chauffeurs... Naar de rij en dan gingen ze een, een, een vrachtwagen truckje kopen. Dat is niet meer zo. Het zijn allemaal grote bedrijven, natuurlijk. Het zijn uh, investeringen van tientallen, uh, vele tientallen trucks tegelijk. En die worden op een ander niveau, worden die natuurlijk afgesloten dan uh, in een één-op één gesprek uh, op een autotentoonstelling. Ja, wat onder de motorkap zit, daar zien we als uh, uh, gewone stervelingen natuurlijk niks van. Dat is meer wat we op de weg zien. Dat staat ook buiten bij de rij opgesteld. Hele lange vrachtwagens. Het lijkt alsof ze steeds langer worden in. Ja, er is een, een, een nieuwe ontwikkeling. Eh, misschien dat de meeste mensen dat onderweg op de, autobahn, op de snelweg al gezien hebben. Dat zijn de eh, LZV's. De langere, zwaardere voertuigen. Ook wel eco-combinaties genaamd. En het doel is om met grotere lengtes, grotere volumes... Uh, meer rendement uit het uh, wegtransport te halen. En In ook Londen. weer minder CO2-uitstoot. En minder CO2-uitstoot, want uh, je hebt uh, 30, 40 procent meer uh, volume en laadcapaciteit. En je hebt maar een fractioneel hoger brandstofverbruik en een fractioneel hogere CO2-emissie. Ja, nou zie ik ze regelmatig rijden. Ze zijn in allerlei varianten. Hè? Want hier staat er eentje met een hele lange eerste wagen... en dan nog, nog langere andere wagens... soms zelfs met drie wagens achter elkaar van die laadbakken. Ja, je hebt uh, wel drie of vier verschillende combinatiemogelijkheden... met volgwagens, zoals ze dat noemen. Maar het, het een, een netto effect is dat je een maximale lengte mag trekken met een, een, een trekker van uh, totaal 25,25 25, 25 centimeter ook nog... Uh, terwijl het normaal 18,75 meter is. Mogen die door heel Europa? Nee, dat is nou het punt. In Nederland is het goed aangeslagen. Er rijden al duizend van die combinaties rond inmiddels. Uh, en en het, het is ook meetbaar uh, goedkoper en efficiënter... want zo'n zo laadpellet wat erin staat, de kosten... Zijn 20% lager doordat je veel meer in één zo'n combinatie kan meevoeren. Ja, juist voor lange afstanden zou ik ja. zeggen is het interessant. Maar ja, maar in, in Nederland, daar kom je natuurlijk niet zoveel. Precies. En in, in, in, in landen als Duitsland en België wordt geëxperimenteerd. En er was sprake van dat het meteen grensoverschrijdend zou worden toegestaan. Maar dat is voorlopig even door Europa in Brussel tegengehouden. Dat is wel heel erg jammer. Maar zelfs in Nederland heeft het, uh, heeft het zin om met die lange combinaties te rijden. Want je rijdt van grote stad naar grote stad. Uh, want in grote steden mogen geen vrachtwagens meer. Rijden, dat moet worden overgeladen op kleinere distributietrucks. De... Nieuwe technieken, nieuwe in innovaties, ook waarvoor hier vandaag ook een prijs wordt uitgereikt. Ja, de logistiek, logistieke innovatie, dat is de kracht van de Nederlandse bedrijfswagenindustrie. Niet alleen DAF en Scania. Uh, Broshuis, dat is een, uh, een constructeur van volgwagens. Die heeft een speciale dieplader. De aanhangers, hè? Uh, de aanhangers. Een, een speciale dieplader met kleinere wielen, met, met sturende assen. Uh, die wat wendbaarder is. En uh, Broshuis heeft de innovatieprijs vandaag gekregen. Nou, jij gaat weer verder lopen hier over de beurs. Je oren open, op zoek naar nieuwtjes als het gaat om vervoer. Er is absoluut nieuws te halen. En ik denk dat je niet uh, echt een, een, een, uh, zeg maar een vrachtwagen-expert of een vrachtwagen enthousiast hoeft te zijn om hier even te gaan kijken... want het is, het is hoogst interessant. En vooral ook die, die, die logistieke systemen, ze staan hier buiten. Op het buitenterrein en binnen ook. Daar is veel meer variatie dan in de personenwagenwereld soms. Jan, hoe zit het nou met die asfaltrokkers? Ja, ik ben speciaal even gaan zoeken. Ik moest even zoeken, want tussen die enorme vrachtwagens kon ik ze bijna niet vinden. Wat blijkt het te zijn? Je kent de modeltreinspoorbaantjes, hè? Nou, mm -hmm. eigenlijk is het dat. Dus hele kleine vrachtwagentjes. Nou ja, klein zijn ze niet, een meter of zo. Als je nu op de site ziet, kijkt, eventjes, dan zie je ze ook. Op afstand bestuurbaar. Helemaal tot in detail nagebouwd. Daar uh, wordt ook mee rondgereden. En er worden al je trucs mee uitgehaald. En dat rijdt in een prachtig, ja, zo'nzelfde soort landschapje... zoals je dat ook kent van die uh, modelsporen. Nou ja, uh, hoe dan ook, uh, tot aan de zaterdag... dan uh, staan al die vrachtwagens en ook die asfaltrokkers... hier opgesteld in uh, de bedrijfsautorij in Amsterdam. Tot vijf uur kunt u uh, komen kijken. Jan, zie ik jou nou daar rondlopen met die afstandsbediening... om die asfaltrokkers een beetje door dat kleine Madurodam nee, te loodsen? De, de... Ja, nee, ik, als, ik zou het willen, maar dat kan ik helemaal niet. Het is echt heel ingewikkeld, hoor, zo'n grote vrachtwagen besturen. Zelfs als ze zo klein zijn. Jan Peels, vanaf de bedrijfsautorij in Amsterdam. De, Fn. de agent die vorig jaar in Amsterdam de 31-jarige Michael Komen doodschoot... wordt niet vervolgd. Volgens DOM is na uitgebreid onderzoek niet gebleken... dat de hondengeleider verwijtbaar heeft gehandeld... De agent raakte op de avond van 14 mei in gevecht met vier leden... van een Amstelveense voetbalclub die hun kampioenschap vierde. De politieman werd in het nauw gedreven... en voelde zich genoodzaakt om zijn pistool te trekken, zegt het OM. Een fragment uit het NOS Journaal van gistermiddag. De ouders van Michael komen, die zitten hier bij mij. Jan en Tineke komen. goedemorgen allebei. Goedemorgen. Dat die agent niet voor de rechter komt, dat moet een enorme klap voor u zijn geweest. Want u wilt dat altijd en u wilt het nog. Hoe groot was de klap? Ja, enorm. We uh, waren daar uh, ja, enorm door geschokt Dat is uh, ja, eigenlijk onvoorstelbaar. Heeft u geslapen vandaag? Sorry? Heeft u geslapen? Uh, ja. Uh, ik denk door geestelijk dat je daar zo mee bezig bent... en zo moe bent s'avonds dat je gewoon als een blok in slaap valt. Maar wel heel vervelend wakker wordt. Hoe hoorde u het? het nieuws zijn, van het Openbaar Ministerie? Wij zijn uh, afgelopen vrijdag middag laat... Door onze advocaat geïnformeerd dat. Uh, dat zeg maar maandag. Uh, bij de rechtbank op de Panassosweg in Amsterdam. bij de officier van justitie. Uh, dat aan ons bekend zou uh, worden gemaakt. En wist hij al te melden wat de mededeling zou zijn dan? Sorry? De advocaat wist hij al te zeggen wat de mededeling zou zijn? Nee, dan? nee, nee, dat niet. Dat nog niet? Nee. En, en hoe heeft u het maandag dan gehoord? Was u erbij? Wij. Uh, ja, we zijn. met z'n drieën met onze zoon Nick. en onze advocaat. Uh, dus bij de officier van justitie geweest. Maar uh, samen met nog een officier en een persvoorlichter... en uh, de familieregisseur uh, uh, is het aan ons verteld. En hoe gaat zo'n gesprek dan bij het Openbaar Ministerie? Ja, uh, er wordt al vrij snel uh, bekendgemaakt aan je eigenlijk vanaf het begin... Uh, uh, dat er niet vervolgd zou worden gelijk al in het begin. En dan wordt er een toelichting... Uh, gegeven met welke argumenten dat gebeurd is. En uh, ja, dat er wordt er verklaard. De argumenten zijn gebaseerd uh, op de verklaringen van de agent... en uh, verklaringen van getuigen, de reconstructie en de camerabelden. En op basis daarvan uh, hebben ze dus uh, besloten... dat er geen aanleiding uh, was om te twijfelen aan de verklaringen van de agent... Uh, op advies van de vuurwapencommissie... dat is een commissie uh, van officieren van justitie... Uh, uh, hebben die uh, zeg maar het advies gegeven dat Buffing of uh, de agent uh, terecht heeft geschoten. En dat het verleden, geweldsverleden van de agent geen rol uh, heeft gespeeld bij deze beslissing. Want de agent had inderdaad een verleden, wat dat betreft. Maar hoe, dat gesprek ging dus vrij, vrij zakelijk, als ik u zo hoor. Werden u wat ja. mededelingen gedaan? Of was er ja. ook nog een betrokkenheid? Nee, totaal niet. Nee. Nee. nee. nee. Er zaten drie mensen met uh, alleen een hele glazige blik... als je een vraag stelde en ook dan kreeg je weer geen antwoord. Ze waren zeer vastbesloten en er uh, was geen praten tegen. Op welke vraag kreeg u bijvoorbeeld geen antwoord? Weet u dat nog? Uh, over het uh, liegen van de agent. En dat wordt dan weerlegd dat hij het zo beleefd had... Gewoon alles werd gewoon getrokken naar in het voordeel van uh, de agent, zeg maar. En verdraaid met name. Ja, want er is een sembla uitzending geweest. Mm. En die heeft de toedracht uh, van de schietpartij helemaal beschreven. Oh. En um, ook uw andere zoon aan het woord gelaten. En de rest van de jongens van het voetbalteam. Het was een voetbalteam dat die dag kampioen was geworden. Oh. RKV 4 uit Amstelveen. En uh, de doodgeschoten zoon van u is, uh, was aanvoerder. En dat is, dat is helemaal gereconstrueerd. En ook Zemla heeft toegang gehad tot die camerabeelden. Ja. En daaruit blijkt duidelijk dat hij op essentiële punten... in tegenspraak was met wat de, agent, de bewuste agent verklaard heeft. Ja, dat klopt. Dus als kijker dacht ik, ik heb die uitzending gezien, ik dacht, nou, deze zaak komt wel voor de rechter. Ja, ja, nee, uh, ja van iedereen hebben we gehoord... Uh... Dat kan, uh, dat kan haast niet anders. Alhoewel we al door onze advocaat Jeroen Soeterman uh, van tevoren wel al ingelicht zijn... van nou, rekenen maar op dat het gezeponeerd wordt. Dat, uh, ja. Maar ja, goed, het is uh, wat je zegt. Uh, de verklaringen van de Gent, uh, ik heb hier een lijst meegenomen. Uh, eigenlijk hebben we met onze advocaat... De camera belde, per seconde vergeleken met de verklaringen van de agent. En ja, dat hele drama heeft van begin tot het eind twee minuten geduurd. En daar komen we op... Uh, en hij zegt zeven minuten, hè? <laughs> ja. Ja, oké. Okay. En uh, dan komen wij op dertig uh, dingen die niet kloppen. Ja. Heeft u ooit iets gehoord van de agent? Nee. Niks. Ook niet van de politie. Helemaal nul. De Amsterdamse politie of de, de politiekorps dat daarbij betrokken was, heeft u nooit nee. iets laten weten? Helemaal niks. Nee. nee. nee. Geen briefje, niets. Nee. Heeft ja, u al gevierd? Nee, u... hoeft dat natuurlijk al nee? niet meer. Uh, en uh, ja, kijk, ik denk dat een uh, briefje van de korpsleiding, waarbij ze toch hun medeleven betuigen, wel uh, op zijn plaats was geweest. Het moet een ongelooflijk zware periode voor u zijn geweest. Hè? Want uw andere zoon ja. Ja. raakte bij dat incident zwaar gewond. Klopt. Die is door zijn beide benen geschoten. Dus nou je ja, moet je uh, voorstellen dat uh, op, de, op de avond waren we thuis... dat het gebeurde en... Uh... Dat er dan uh, twee rechercheurs bij je thuis langskomen. En uh, die rechercheurs hebben ons trouwens geweldig gesteund, hoor. Uh, dat wil ik er wel bij zeggen. En die je dan in één verhaal vertellen: dat je ene zoon is doodgeschoten en je andere neergeschoten en zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Nou, dan uh, vergaat je wereld. Dan vergaat je wereld. Nou, dan krijg je nog. Uh, ja, dan moet je. Zocht ons. Hoor je van de familierezesseurs die dan langskomen? Uh, want we wilden weten waar Michael was. Nou, die uh, zei dus: Ja, die ligt in de vuur. Zeg, nou, dat is bij ons om de hoek, te willen we langs. Ja. Uh, nee, dat kan niet, want uh, hij moet naar het Forensisch Instituut. Dus Michael hebben we pas twee dagen daarna voor het eerst gezien. Ja, nou ja, en dan lig je andere zoon in het ziekenhuis, zwaargewond. Dan moeten we de begrafenis gaan regelen. Tineke en ik hebben eh, nou, vanaf ochtends vroeg tot avonds laat... met een checklist in onze handen gelopen om dat te regelen. En ook naar Nick toe en, en die zwaargewond in het ziekenhuis lag. Nou, en dan eh, na vijf dagen wordt Nick naar de gevangenis overgebracht. Uh, heeft hij nog een week gezeten, zeg maar. En, uh, dan, toen mochten we hem niet bezoeken. Nou, hij mocht bijvoorbeeld ook niet naar de condoliancen voor, voor zijn broer toe... van de officier van justitie. Dus dat zijn ja, onmenselijke uh, omstandigheden. Nou ja, toen Nick uit de gevangenis kwam... Uh, ja, toen vertelde hij dat hij zelf zijn kogelwonden daar moest verzorgen... in zijn vrije uurtje. Dus zijn been was gaan ontsteken. En, uh, nou, de eerste keer dat hij is vrijgelaten uit het voorarrest... Ja, dezelfde dag zijn we nog met hem naar uh, het ziekenhuis gegaan. Is hij een uur daarna geopereerd en heeft hij weer uh, vier dagen in het ziekenhuis gelegen. En, uh, nou ja, tussendoor krijg je natuurlijk uh, uh, de juridische zaken. Er werd al vrij snel bekend dat de camera belde werden. En dat die niet klopte met de uh, verklaringen van de agent. En je, ja, je krijgt te maken met de media die... Uh, ja, gewoon, dat was voor ons schokkend die gewoon je voor- en achternamen en foto's... en uh, alles van internet afhalen, ja. krijg je mee te maken. Wat heel, uh, ja, voor ons heel schokkend is uh, dat dat gebeurt. En ja, dat het, ja eigenlijk, ja, dat het, het is onmenselijk allemaal wat je overkomt. Heeft u die camerabeelden ook zelf gezien, allebei? Ja. Diverse ja. keren. Ja. Ja. ja. ja, dat wilden we ook zien, omdat... Ja, eigenlijk hoor je van andere mensen, bijvoorbeeld de advocaat... de jongens die erbij betrokken waren en anderen. Iedereen had de beelden gezien, behalve wij. En, dus toen hebben we toch via onze advocaat een verzoek ingediend... dat wij die beelden ook wilden zien. Ja. Hoe gaat het nou met uw andere zoon, Nick? Ja, lichamelijk goed. Hij is alleen zwaar getraumatiseerd... We lopen bij, ja, met z'n drieën bij een uh, psychotherapeut die ons helpt. Om, uh, ja, waarschijnlijk moeten we nu nog langer door. En dan uh, hebben we die hulp uh, hard benodigd. Want u zegt u gaat nog, uh, nog langer door omdat u het er niet bij laat zitten. Hè? Bij het besluit van het OM u spant een artikel 12 procedure aan. Wat houdt dat in? Ja, dat is in feite een uh, aanklacht tegen de beslissing van de officier van justitie. En die aanklacht uh, ja, die moet je bij het hof indienen. En dan gaan de rechters kijken of uh, de beslissing van de van justitie... wel of niet terecht geweest is. Dat, uh... Want u wilt het oordeel van de rechter hierover? Ja, dat wilden we eigenlijk vanaf het begin af aan. Om, uh, nou, nu helemaal niet meer, maar omdat we geen enkel vertrouwen... in het Openbaar Ministerie hebben. Dat, uh... Mag ik u ja. danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Graag gedaan. Jan en Tineke Komen. Zometeen nog sociale media in Afrika leidt het gebruiken van eerder tot verzet tegen onderdrukking. En een live concert van de overleden rapper Tupac Shakur. Hoe kan dat? Na het nieuws met Jan van de Putter. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Spoorbeheerder ProRail is bezig met het controleren van iedere meter van de schiphollijn. De laatste weken zijn er veel storingen geweest rond Schiphol. En ook vanochtend waren er weer problemen. Medewerkers van ProRail lopen wissels en seinen en bovenleidingen na. En als er twijfel is over de staat van onderhoud van een onderdeel... wordt dat preventief vervangen. Patiënten van het Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort hun medische gegevens online bekijken. Het gaat om informatie over onder meer bloeduitslagen en weefselonderzoek. Ook de correspondentie met het ziekenhuis is online te zien. Patiënten van het Radboud kunnen zich ervoor aanmelden en met een code kunnen ze dan inloggen. En koningin Beatrix heeft vanochtend bij het Koninklijk Paleis op de Dam... de Turkse president Abdullah Gül ontvangen. Daarmee is zijn driedaagse staatsbezoek aan ons land begonnen. Tijdens dat staatsbezoek wordt gevierd dat Turkije en Nederland... 400 jaar betrekkingen hebben. Morgen ontvangt minister-president Rutte Gül in het torentje. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids .fm. Met Felix Burgers. Cursief. De mevrouw Blekkenhorst zoekt naar cursiefjes in de media... en ze vindt er altijd. Ja. Een stuk of twee, drie, vier. Nou, zo is het. Ja, twee vandaag zelfs. Uh, goedemorgen, Felix. Uh, uh, tatoeages en piercings, uh, je ziet ze steeds vaker opduiken... en mensen die ze hebben, zijn zwaardere drinkers... dan mensen die ze niet hebben. Is dat zo? Ja, kijk je daarvan op? Ik namelijk wel een beetje. Ik wist wel dat er vooroordelen waren over mensen... Uh, die tatoeages of piercings hebben. Maar die hoeven natuurlijk niet altijd waar te zijn... In dit onderzoek blijkt het wel zo te zijn. Uh, bijna 2000 mannen en vrouwen werden getest bij het verlaten van 21 cafés... in vier steden op vier verschillende zaterdagavonden in West-Frankrijk. Want het is een Frans onderzoek. Dus best een uitgebreid uh, onderzoek ook. Die mensen moesten vervolgens zeggen of ze een tatoeage of een piercing hadden... en daarna een blaastest doen. Ja, En toen bleek toch dat de mensen die inderdaad ja, lichaamsversiering hebben... meer hadden gedronken dan de mensen die ze niet hebben... Ja, dat uh, is toch wel opmerkelijk. Ja. En het is overigens ook niet voor het eerst dat er een onderzoek wordt gedaan... naar uh, het gedrag van mensen en tatoeages en piercings. Want zo is ook al eens gebleken dat mensen die ze hebben... vaker betrokken zijn bij vechtpartijen en ook onveilige seks hebben. ze dus daar ben je mooi klaar mee, als je zoiets laat aanbrengen. Dat je het weet. Ik ben gewaarschuwd. Ja, zo is het. Uh, Stanley Messi, ken je die? Lauwe <laughs> pruim, is fokje modder. Wie, wat? Lauwe pruim, fokje modder. Nee, zeg nee. je niks? Nee, nee, het zijn allemaal winnaars, moet ik zeggen... van de schaamnaamcompetitie die al jaren wordt georganiseerd... door de drie FM-dj's ah, ja. Koen en Zander. Ja, het zeg je wel iets. En nu begint mm. er een belletje te mm. rinkelen. Je kunt er natuurlijk enorm om lachen, wat we ook heel vaak doen. Maar het kan natuurlijk ook heel erg vervelend zijn... als je een beetje een vreemde achternaam hebt. Dan kan je hem wijzigen. Maar dat gebeurt nu wel weer steeds minder vaak. Dat blijkt dan weer uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar werden in totaal 1269 achternamen veranderd En dat is dan weer 17 minder ten opzichte van het jaren voor. Dus mensen doen het gewoon steeds minder vaak. Komt waarschijnlijk door de verhoging van de kosten. Want drie jaar geleden was je nog 390 euro kwijt om je naam te veranderen. Maar al heel snel liep dat bedrag op. Nou ja, laten we zeggen naar 490 euro. Dus ja, dan kost je het weer 100 euro meer om van je naam af te komen. Ik noem er gewoon nog een paar. Uh, bijvoorbeeld pech dan voor de heer K. Bouter. Yvette Kip, Petticoat. Jos Tiband, Sambal, nee, niet? ze bestaan echt. Nee? De heer Sambal, Jo Jody Jong, ja, ze, ze bestaan en ja, of mensen ze willen wijzigen, ik weet het niet, maar het is dus wel een, een voor een behoorlijk bedrag kan dat alleen maar. De Bora Blackeners, niks mis mee. Nee. Tijdgeest, Simone Wijmans blogt over digitale ontwikkelingen. Straks een live optreden van de overleden rapper Tupac Shakur. En dat live optreden is een hit op de sociale media. Eerst online je recht halen. In vrijwel alle grote steden zijn ze wel te vinden. Rechtswinkels, plekken waar je gratis juridische vragen kunt stellen. De stichting Rechtswinkel wilde ook online een plek creëren... waar mensen hun vragen kwijt kunnen. En bedacht rechtswinkel.nl, vertelt meester Marco Zwarts... die nou betrokken was bij het opzetten van de site. Eh, nou, Het is eigenlijk een uh, legal marketplace. Uh, het is even wat je nu ook op marktplaatsen uh, ziet, uh, waar uh, spullen worden verkocht. Uh, er zijn ook heel veel mensen die worstelen met allerlei juridische problemen. Uh, die kunnen ze uh, op deze website kwijt. En dan zijn er juristen die uh, daar uh, ook op de website antwoord op geven. Je ziet toch wel dat heel veel mensen uh, er tegenop zien om uh, zijn advocaat te bellen... of überhaupt uh, niet op de hoogte zijn van het bestaan van een rechtswinkel... en daar eens naar binnen te stappen. Ja, Zo'n website uh, is ook anoniem, dus je kunt ook echt anoniem daar uh, je probleem op beschrijven. En we zien nu al, door het aantal vragen wat wordt gesteld... dat, dat heel veel mensen daar uh, veel op kwijt kunnen. De vragen op rechtswinkel.nl variëren sterk. Van vragen over echtscheidingen, het verhalen van schade na een ongeluk... tot een webcam-girl die wil weten hoe ze er langs juridische weg voor kan zorgen... dat ze haar verdiende geld toch kan innen bij haar werkgever. Je kunt ook meerdere antwoorden krijgen van meerdere juristen... Uh, en uh, daar kun je dan als rechtszoeker nog uh, verder op uh, doorvragen op die website. En uh, als je met een van de juristen die, uh, van wie je een antwoord hebt gekregen uh, echt rechtstreeks contact wil hebben, dan uh, kan dat ook. Dan kun je door een aparte knop met die jurist ook rechtstreeks contact opnemen. Dan wordt je e-mailadres vrijgegeven voor die jurist en dan kun je daar uh, dan uh, verder contact mee hebben. De antwoorden die de juristen geven op de site kunnen door bezoekers worden beoordeeld. Ja, dat is natuurlijk ook het, uh, het leuke daarvan. Uh, alle juristen uh, worden beoordeeld op hun antwoorden. Het is ook heel erg makkelijk voor mensen die die website bezoeken... Uh, om uh, punten toe te kennen aan het antwoord wat daar uh, wordt gegeven. En dat is ook een, manier, een van de manieren waarop juristen uh, uh, zich kunnen profileren... en zich kunnen onderscheiden. Volgens meester Marco Zwart is Rechtswinkel.nl een vernieuwde site... in de juridische wereld... Ja, er zijn al wel een paar websites uh, waarop uh, mensen uh, hun vragen uh, kunnen indienen. Maar uh, dan is het erg onduidelijk uh, waar die vragen volgens terechtkomen. Uh, het vernieuwende van deze website is dat uh, die vragen ook gepubliceerd worden. Dat ze ook op het internet terechtkomen. Uh, en uh, dat uh, totaal transparant is hoe uh, juristen uh, die daaraan mee willen doen... die vragen beantwoorden hoe ze daarmee omgaan. Dus het is uh, totaal transparant... Ook voor mensen die zich gewoon interesseren om te zien van nou welke problemen leven er nou hier in Nederland in de samenleving. Uh, waar lopen mensen nou in de praktijk tegenaan? Nou daar gaat ook een heel bierpunt uh, open van wat je tegenkomt aan leed, wat er, uh, wat er is, wat daarmee zichtbaar wordt. Uh, en rechtzoekende en iedereen die er belangstelling voor heeft kan ook zien hoe juristen werken, hoe juristen met uh, juridische problemen omgaan, hoe ze tegenaan kijken hoe verschillend je tegen aan kunt kijken. En van een online rechtswinkel naar een overleden gangsterrapper. Het was de afgelopen dagen namelijk een van de meest besproken onderwerpen via sociale media. Het live optreden van de ruim 15 jaar geleden doodgeschoten rapper Tupac Shakur... tijdens het Amerikaanse muziekfestival Coachella. Ja, u hoort het goed, een live optreden van een overleden rapper... samen met zijn oude maatje Snoop Doggy Dog. De rapper begroette aan het begin van het optreden zelfs het Coachella-publiek. Terwijl dat festival pas na zijn dood voor het eerst werd georganiseerd. Yeah, yeah. Het concert werd live uitgezonden op YouTube. En daar waren de verbijsterde reacties van fans na het concert niet van de lucht. Ze hadden nooit durven dromen hun idool nog eens live op te zien treden. Uh, from under stage is Oh my god, are you kidding me? Like, no way. I mean. Toepak verscheen zo levens echt omdat een hologram van hem op het podium werd geprojecteerd. Door nieuwe technieken, gebruikt door het bedrijf Museum Systems... hadden de tweedimensionale beelden van de rapper een driedimensionaal effect op de kijker. Al een paar jaar geleden liet de band The Gorilla's zien... dat op deze manier optreden wellicht de toekomst heeft. De reacties op het concert waren uiteindelijk gemengd. Sommigen werden weggeblazen door dit staaltje technologisch vernuft. Anderen vonden het juist angstaanjagend om te zien... hoe Shakur uit de dood leek te herrijzen. Voorstanders zien uiteraard vooral voordelen artiesten die op meerdere plekken tegelijk op kunnen treden en dat concert van Elvis, de Beatles of Amy Winehouse beleven alsof ze weer echt voor je staan. En voor de hip-hop liefhebbers die willen weten waar het volgende Tupac Secours concert is. Het hologram heeft inmiddels zijn eigen Twitter account. Leila Toepak Shakur en Snoop Doggy Dog met Gangster Party. En mocht u dat hologram optreden van Tupac zelf willen zien... kijk dan even op de website onder het kopje Tijdgeest. Zaterdag, jongsleden in Spijkers met Koppen Bertolf. Een groep prachtig. Bertolf zelf was aanwezig Zong alleen met gitaar een mooi nummer over de overleden moeder van zijn vriendin. Een moeder die hij nooit gekend heeft, Mary.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 But you make it rain if you understand we visited your stone day after christmas we had to wipe the snow off to clearly see and as she lay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 dat ik Zegt hem zelf een prachtig nummer, Bet van de CD Bet die in maart is verschenen. En er staan hele mooie nummers op. En in de Egyptische revolutie hebben iedereen iets bijgedragen, klein of groot. Ze hebben iets bijgedragen om ons een van de meest inspirerende verhalen in de geschiedenis van de mensheid te brengen als het gaat om revoluties. Dit is Revolutie 2.0. Revolutie 2.0. Zo noemt Goniem de opstand in Egypte. Een jaar geleden riep hij via Facebook zijn landgenoten op om zich te keren tegen president Mubarak. En dat deden ze. Revolutie 2.0 met dank aan de sociale media. Die rukken op. Ook in landen waar mobieltjes en internet een paar jaar geleden nog totaal onbekend waren. In het hart van Afrika maken veel mensen er nu pas kennis mee. En welke invloed heeft dat op ze? En openen het. Facebook en Twitter, de deur naar een andere en ook een betere wereld. Vragen waar antropoloog Mirjam de Bruin het antwoord op wil weten. En ze zit hier. Goedemorgen, mevrouw de Bruin. Goedemorgen. Hoeveel Afrikanen hebben inmiddels zo'n mobieltje? Nu zijn het er minstens een op de. Nee, even kijken. 50% ja. En in 2008 was dat nog 30%. Booming. Ja, het is een soort booming uh, business. Ja. En dat komt op telefo telefoonmaatschappij natuurlijk ongelooflijk veel willen verdienen. En. Is het een statussymbool? Ja, het is interessant, want Afrika is natuurlijk het armoedecontinent. Dus niemand had verwacht eigenlijk dat het zo zou uh, boomen. Maar het is toch gebeurd. Dus companies hebben de economie in Afrika ontdekt. Kan je spreken van een telecommunicatieschok daar in Afrika? Nou, schok. Het interessante is dat Afrika natuurlijk het land van mobiliteit en communicatie is. Altijd al geweest. En ik denk dat de mobiele telefoon eigenlijk heel goed past. Dus mensen zijn er heel gelukkig mee. En het, het past naadloos in de wijze van bestaan. Wat bedoelt u met mobiliteit en, en, en communicatie? Dat ze trokken van het ene gebied naar het andere? Nou ja, trokken veel. Of soms gedwongen waren te vertrekken? Ja, nou heel veel. Mobi ja, veel mensen. We bedoelen urbanisatie bijvoorbeeld. Hè? De steden groeien enorm in Afrika. Het is een mobiel continent. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar mensen trekken veel. En gaat er nu een wereld voor ze open? Dankzij de mobiele telefoon? Ik denk dat er um, een andere wereld aan het ontstaan is. En dat zien we natuurlijk ook in Europa. Het is gewoon een, je communiceert meer met mensen die ver weg zijn. Je bent in staat om andere sociale eenheden in stand te houden met elkaar. En dat maakt de wereld anders, ook voor Afrikaanse mensen natuurlijk. En ze zien hun leven dan ook zelf veranderen? Nou, er zijn hele interessante uh, tijdelijke ontwikkelingen, denk ik, in de economie. De hele mobiele telefonie heeft vooral heel veel economische veranderingen ook teweeg gebracht. Dus mensen zien in die zin hun leven veranderen. Maar hoe lang dat gaat duren, hè, want je hebt natuurlijk die, die, die, die economie is er nu, maar die zie je ook alweer veranderen. Want de companies veranderen hun strategieën. De, dus, de telefoonmaatschappijen. De, ja, de telefoonmaatschappijen. En, um, dus je, nou, maar goed, dus mensen zien hun leven veranderen. Mensen zien hun leven vooral veranderen. Bijvoorbeeld dat ze hun broers die in Europa zitten kunnen bellen. En daar ook wat makkelijker geld van krijgen nu. Want telefonie en die hele ontwikkeling gaat gepaard met andere technologie. Zoals mobile banking. Of uh, ja, weet ik veel. Geld sturen via Western Union. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die tegelijk gingen. Dus we moeten mobiele telefonie in die zin niet zo isoleren. Het gaat samen met een heleboel veranderen. Dus ze kunnen tegelijkertijd ook internet en ze kunnen ook youtube filmpjes ja. bekijken bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Dus ze kunnen ze zelf maken met hun ja. mobiele telefoon? Ja, we moeten wel uitkijken. Afrika is heel groot. We praten nu met name over urbane Afrika. En het, het uh, platteland is nog steeds niet volledig gedekt door deze technologie. Ja. Maar mensen doen wel hun best om daar allemaal gebruik van te maken. En we kan zien door... hoe anderen het hebben, hè? hoe goed anderen het hebben. Nou, wat er gebeurt natuurlijk, uh, dit is ook een informatierevolutie. Er komt heel veel nieuwe informatie binnen. Mensen hebben toegang tot beelden, tot. Uh, nou ja, het begon te komen met televisie, maar nu gaat het nog sneller. Informatie via websites. Ik bedoel, uh, ik kwam in Centraal-Tjaat, wat echt het midden van het midden van Afrika is, waar geen wegen zijn. Een jongen tegen die BBC las nu. En daarop las hoe zijn land in oorlog verwikkeld was, wat hij eigenlijk niet zo goed wist waar en wat de rebellen zaten enzovoort. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, kijk. Dat zal toch wel heel veel doen in die hoofden van mensen. En wakker dat dan ook ontevredenheid aan? Nou, Je ziet wel dat er ook een soort spiegel ontstaat. Hè? Mensen zien ook dat anderen het beter hebben. Armoede is altijd relatief. En armoede wordt erger als je weet dat anderen het beter hebben dan jij. Het gevoel van armoede. Het is een deprivatie die je voelt. Die emotioneel is ook. En de jeugd in Afrika wordt daar wel degelijk door beïnvloed. Ja. En ik denk dat dat nu een grotere invloed heeft dan de televisie had... Dus het is wel degelijk zo dat mensen zich gedepriveerder voelen. Dat denkt u? Ik denk het niet alleen. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan bewegingen onder jeugd. In Senegal heb je een hele grote hip beweging van jongeren die zich organiseren rond muziek. Een bepaald type muziek gaan zingen ook. En zich associëren ook met westerse jeugd. Ik denk het ook niet alleen omdat je ziet dat... We hadden het net even in de aankondiging over Facebook. Facebook begint heel langzame grond te winnen, terrein te winnen in Afrika. En je ziet nou in Centraal Afrika... jongeren zich verbinden met mensen in Parijs. En die jongens in Parijs vertellen toch andere verhalen. Dus die, het is niet alleen maar denken, het is niet alleen vermoeden. Er zijn wel degelijk echte ontwikkelingen. Ja, en ik vertelde gaan. in de inleiding wat er allemaal in Egypte... bijvoorbeeld gebeurde, dus dankzij de Twitteren... dankzij vooral ook Facebook. En, en dat kan ook dan in Afrika gaan gebeuren? Nou, het is interessant als je nu... Ik volg natuurlijk heel veel landen. Senegal heeft net uh, verkiezingen gehad. Die onder andere met een soort Facebook-publiciteit, publi zal ik maar zeggen. uiteindelijk goed gelopen zijn. Maar er was de de wel degelijk een rol van Facebook. in de zin van het informeren van mensen. wat er in hun eigen dus die, land. En die Club Jongeren, die ja. heeft invloed gehad op de verkiezingen. Ja, jongeren en intellectuelen, die ja. hebben dat aangestuurd. Dan zie je in uh, uh, landen als Cameroen. rond de verkiezingen in november vorig jaar een hele campagne op Facebook verschijnen... die wel beperkt is tot urbane jeugd... en misschien een aantal beetje in urbane elites. Mensen in de stad dus? Ja, mensen in de stad. Dat was heel actief op Facebook, maar het is uiteindelijk... op de grond hè, is er niet zoveel gebeurd. Dus er is nog wel een vertaalslag. Je hebt niet zomaar een revolutie. Facebook kan mensen ideeën geven... allerlei ja, interessante bewegingen op Facebook kunnen ontstaan... maar vertaal dat dan nog maar naar een echt, echte beweging op de op de grond. bijvoorbeeld dat duizenden mensen worden opgeroepen om dag in dag uit op een plein te staan zoals een keer gebeurde. Ja, bijvoorbeeld of zoals in en dat gebeurt dus wel hè. Dus het is lang. Ik denk dat het het is alleen de vraag waar gebeurt het op welk moment en wat zijn nou de ingrediënten die dat mogelijk maken. En dat weten we eigenlijk nog niet precies. Dus daar, nou ja, daar, daar ben ik ook heel erg geïnteresseerd in. Hè? U zegt, het gebeurt dus wel. Eh, Senegal heeft u genoemd? Ja, Senegal. Je hebt net in uh, Mali. Mali is een land waar nu tamelijk veel onrust is. En daar worden ook mensen via Facebook en via Twitter... En nou ja, op al, maar ook gewoon via de radio en tv en megafoons. Hoor, want dat staat ja. allemaal met elkaar in verbindingen. Worden mensen opgeroepen om inderdaad de straat op te gaan. En dat doen ze. Dat, er zijn net demonstraties geweest in Bamako. In de hoofdstad van Mali. In de hoofdstad. Demonstraties tegen of voor? Ja, nou voor eigenlijk uh, een oproep aan ook de internationale gemeenschap. Om op een juiste manier met het conflict om te gaan. Ja. Conflict dat het noorden bezet is door uh, Touareg ja. groeperingen. Ja. ja. ja. ja. U noemt Senegal, U noemt Mali... maar uw onderzoek richt zich op Chad, op Cameroen, op de Centraal-Afrikaanse Republiek en op oostelijk Nigeria. Waarom juist die landen daar? Nou, ik uh, was ben vooral geïnteresseerd in hoe inderdaad... die vertaling van al die sociale media gebeurt naar de grond. Hè? Naar gewoon het dagelijks leven van mensen. Maar dan moet je ook uh, een soort vergelijking hebben... van verschillende politieke regimes. En in dit is eigenlijk Centraal-Afrika. Wat je het noordelijke deel van Centraal-Afrika zou kunnen noemen. Ja. Waarin één land compleet chaos is. Dat is de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar weten we eigenlijk heel weinig van. Weten we heel weinig van. Maar nou ja, goed. Dat gaat te ver om het allemaal uit te leggen. Laten we het chaos noemen. Politiek geen controle. Uh, Tjaat is een land met heel lang burgeroorlog al. En dat gaat maar door. Het is nu even rustig, maar het kan ieder moment weer oplaaien. Uh, Cameroen is een redelijk stabiel middeninkomen land. Maar met een autoritair regime. En dat geldt ook een beetje voor Nigeria. Dus je hebt dan drie verschillende politieke regimes. waarin mensen de gewone burger langzaam maar zeker steeds meer een stem krijgt. En ja, waarom heb je juist die landen uitgekozen dan? Nou, ook omdat er weinig bekend is van een deel van die landen. Ik denk dat het academisch onderzoek, hè, dat is wat ik ga doen... dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dan ook dingen laat zien... die nog niet bekend zijn. Maar ik heb die landen dus gekozen ook vanwege hun politieke regimes. Het zijn, uh... Er zijn meer foute politieke regimes natuurlijk. Ja, ja, en deze liggen heel dicht bij elkaar en ik heb er al heel veel kennis van. Dus dat helpt, hè. Ja. Ik begin niet in nul. En ja. hoe lang duurt het onderzoek? Vijf jaar. En internet en mobiele telefonie ontwikkelen zich dus ongelooflijk snel in Afrika. Kunt u dan wel een goed beeld krijgen als het weer zo snel verandert? Nou, het probleem is dat als ik uh, drie maanden geleden ergens geweest ben... en ik kom drie maanden later terug, dat is dan een half jaar later... dan is het alweer helemaal anders. Het wordt een heel dynamisch onderzoek. Dynamisch, ja, maar dat moeten we ook zijn in de academia. Dynamisch en flexibel. Mirjam de Bruins is hoogleraar antropologie onder andere aan de Leidse Universiteit in Leiden dus en senior onderzoeker bij het Afrika Studiecentrum. Hartelijk dank. Okay. Waar gaat mijn interesse nog naar uit op televisie vandaag? Nou u hebt ze misschien wel gehoord, die spotjes van wakkadier over de plofkippen die ze bijvoorbeeld uh, Olveriet en McDonald's uh, uh, verwijten te gebruiken in hun producten. Vroege Vogels is erbij als wakker dier zo'n plofkip en een biokip... meeneemt naar de dokter voor een medische keuring. Om tien voor half acht tot Nederland 1 lijkt mij een leuk onderwerp. En in The Wonders of the Universe deel 2 van het heelal. Hoe zou dat allemaal in elkaar zitten? The Wonders of the Universe is te zien om vijf over tien bij Canvas. En dan is er nog close-up en dat gaat over het ei, hoe dat is uitgegooid. Van een desolate gebied tot een nieuw centrum van Amsterdam. Frank Dimos, Wat doet Lunch? We gaan het hebben over de uitreiking van de tegel. Arnold Kaskers stond op om dat journalistieke feestje... de uitreiking van de jaarlijkse prijs voor uh, journalistiek talent. Uh, nou ja, te verstieren, dat klinkt als een oordeel. Maar het is in ieder geval interessant wat daar gebeurde. Hij zei, het is plagiaat. Uh, we gaan het er aanspreid over hebben zometeen in lunch... wat daar nou precies aan de hand was en of het wel plagiaat is. Zometeen lunch op deze zender vanaf kwart over twaalf. Surf naar degids.fm. Tot morgen.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 Alleen zijn in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Pertinente vragen zonder zagen. Bart, ja, ik moet ook zo'n elektrische heggeschaafd stil. Je hebt deze heg. Stil, sterk werk. De nieuwe Peugeot 3008 Hybrid 4 is de eerste. Vol hybride diesel ter wereld.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 Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit, was ik best wel van. Blah, blah, plofkip. Blah. Dus, overit willen jullie het peutermenu Broccoli kip alsjeblieft weer <mys> <mys> <mys> maken. Zonder plofkip. Meer weten? Kijk op Wakkerdier.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.